Acht uur, Freddy van met het NOS-journaal. De gemeente Arnhem heeft ongeveer 10 jongeren de toegang tot de stad geweigerd. Ze hadden volgens de gemeente alcohol in hun auto liggen en geen goede reden om naar Arnhem te komen. Na de aankondiging van een Project X-feest in de wijk Klarendal is een noodbevel afgekondigd. Dat betekent dat mensen geweigerd mogen worden als de gemeente vermoedt dat ze naar het feest toe willen gaan. Aan de toegangswegen worden extra controles gehouden en ook op de stations kunnen mensen worden gecontroleerd. Er is extra politie op straat. De Europese Commissie beschuldigt 13 producenten van levensmiddelenverpakkingen van kartelvorming. Het zijn bedrijven die bakjes van piepschuim produceren voor onder meer vis, vlees en kaas. Brussel zegt dat de producenten verboden afspraken hebben gemaakt over hun prijzen en het verdelen van de markt. Supermarkten en consumenten hebben daardoor jarenlang te veel betaald, zegt de Europese Commissie. De bedrijven krijgen nu de kans te reageren. Ze kunnen boetes krijgen tot maximaal 10 procent van hun jaaromzet. Miljoenen euro's aan compensatiegeld voor Roma en Sinti zijn verkeerd besteed. Dat blijkt uit onderzoek van een journalist. In de Tweede Wereldoorlog werden Roma en Sinti vervolgd en vermoord door de nazi's. In 2000 kregen de Zigeuners ruim 13,5 miljoen euro compensatie. Volgens de Sinti en Roma ging een deel van de vergoeding naar nabestaanden en slachtoffers, maar is 2,5 miljoen verkeerd terechtgekomen door wanbeleid van de stichting die het geld verdeelde. De Spaanse bankensector heeft 59,3 miljard euro nodig om uit de economische crisis te komen. Dat blijkt uit een stresstest bij 14 grote banken van Spanje. De bijna 60 miljard is minder dan Spanje in juni aan de EU had gevraagd. Europa beloofde toen dat er in totaal maximaal 100 miljard euro steun beschikbaar is voor de banken. De verwachting is dat Spanje inderdaad geld krijgt uit het noodfonds.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 Ja, u herkent haar misschien niet meteen, maar het is uh, Hedy Dancona zo'n 50 jaar geleden. Een jonge vrouw, En aanstaande maandag wordt deze jonge vrouw 75. En uh, ter gelegenheid daarvan is er een biografie over haar uh, verschenen. En die is vanmiddag gepresenteerd. En ze zit hier tegenover mij. Mevrouw Dancona, welkom. Dankjewel. Die audio-opname, herkent u die? Ja, meteen. Nou, om te beginnen, omdat ik het natuurlijk wel een paar keer vaker gehoord heb. Maar ik presenteerde toen voor de Vara-televisie een consumentenprogramma. En vandaar dat vlees, ja. En dat stemmetje erbij. Het stemmetje heeft wel veranderd in de loop der jaren, toch? Nou, dat komt vanzelf. Gewoon ouder worden, als het mee zit. En dan gaat het een paar octaven lager zitten, ja. Um, vanmiddag dat boek dat we over u gepresenteerd is, dus het ligt hier ook uh, voor mij. Uh, geschreven door een journaliste Leonor Meijer, en het boek heet uh, Hedy. Um, Feministe, uh, Politica en Actievoerster. Ja, en zo kennen we u vooral, hè? Als, als, ja, in, in die hoedanigheid. Hoe was het vandaag? Stond u daar opeens met een, met een biografie in uw handen? Ja, dat is uh, behoorlijk eigenaardig als je nog niet dood bent. Precies, he, dat ja. je dus denkt, uh, ja, dit uh, is dus een stuk van mijn leven. Een stuk van mijn leven, van mijn persoonlijke leven. En een stuk van mijn werkleven. En uh, ik ben er nog bij. En stonden er dingen in, in dat hele boek, waarvan u dacht... Hé, hey, dat wist ik niet. Nou, er stonden... Um, Leonore heeft um, drie... Terreinen waar ik actief ben geweest, dus, um, als een van de vrouwen die de tweede golf, zoals dat heet, in 68 leven in Blige, Samen met anderen natuurlijk. De feminisme. Maar de het feminisme, de emancipatie, die toen um, weer springlevend werd. Uh, dat heeft ze genomen en ze heeft genomen mijn uh, uh, inzet voor um, asielzoekers, vreemdelingen, migranten, zowel als als politicus, als actievoerder. En eigenlijk ook iemand die voor de emancipatie... want dat is ook een vorm van emancipatie. En Europa. Ja. Ik ben tien jaar lid geweest van het Europese parlement. Ja, die, Al die aspecten komen aan de orde, maar ja. er worden natuurlijk ook een heleboel mensen over u geïnterviewd. U leest dingen over wat mensen in de zijvorm over u zeggen. Ja, dat is behoorlijk eigenlijk, vreselijk eigenlijk ja. ook, hoor. Want um, <coughs> uh, nou, ze heeft het goed gedaan. Uh, Leonie heeft om te beginnen, Leonor heeft om te beginnen alles uitgezocht. Ik ben een hele slordige archivaris van mijn eigen leven. Dus uh, ik gaf er soms een, een, een, een plastic zak met uh, geschriften... en dingen die ik op had geschreven, en foto's. Dus dat totaal ging totaal om vast te knopen. <laughs> dat heeft ze allemaal gedaan, dus ik vond het heel leuk... Uh, om deze drie delen van mijn leven, van mijn werkleven, om dat zo goed uitgezocht. Want zij, Leonor is een hele goede journalist en die heeft het allemaal heel erg goed ja, en drie ronde gedaan. Ging ze opstaan met u en met Ik, u naar bed, ja, volgens mij. Ja, ja in overdrachtelijke zin. En toen uh, heeft ze ook nog heel veel mensen geïnterviewd. Nou, en uh, gelukkig is dat niet alleen maar één loftuiting. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... nou, zo'n snoes is nou ook weer niet. En dat is ook wel goed. Maar, uh, ja, want wat heeft u verrast gezien, <laughs> bijvoorbeeld van iemand? Nou, nee, dat, dat kan je niet zeggen. Want ze heeft dus alle mensen die geïnterviewd heeft... op een rij gezet. Dus als er iets uh, naar over mij stond, dacht ik natuurlijk wel... Wie zou dat in godsnaam gezegd hebben? Ja, want het was natuurlijk niet duidelijk. een opmerking over mij. Maar zoals wie het is, wat trouwens? Nou ja, uh, dat, ik, uh, dat ik zoveel eisend... dat ik zo'n bitch kan zijn als het niet uh, gebeurt zoals ik het wil. Dat ik zo drammerig ben. Nou, dat laatst geloof ik ook wel. Hè, om een zin te krijgen dat ik maar blijf uh, drammen. Uh, dus maar wie dat nou gezegd heeft, weet ik niet. Maar ik ging natuurlijk wel kijken. Ik dacht... Wat krijgen we nou, zeg. Ja. Maar goed, dat maakt het boek ook verdraaglijk. Want als het natuurlijk alleen maar uh, mooi praterij is... dan geloof je het helemaal niet meer. Nee, want er stond ook ergens, dat viel me op... dat er iemand zei, uh, ze wil aantrekkelijk zijn en worden bewonderd. Nou, dat heeft u natuurlijk ook gelezen, zo'n zin. Wat doet dat dan met u? Nou, ze wil aantrekkelijk zijn. Daar heb ik natuurlijk wel altijd uh, mijn best voor gedaan. Bent u trouwens ook? Want ik zei het net al voor de uitzending. U ziet er fantastisch uit voor een 75 jaar. Echt nou, dankjewel. Maar ik vind. Ik, Daar deed u ook moeite voor, ik, Ja, ik vind het ook leuk als andere mensen er moeite voor doen. Mannen ja. en vrouwen. Ik vind het leuk als mensen hun best doen om innemend te zijn en aantrekkelijk. En ik vind ook dat politici dat horen te zijn. Want je bent toch eigenlijk een verleider? Ja. Je moet toch proberen om om mensen door jouw ogen naar de wereld te laten ja. kijken. En um, dat is wel iets um, wat eigenlijk bij het vak hoort. En dat bewonderd worden, klopt dat? Nou, bewonderd worden, er, dat staat ook begin in het boek. Er zijn natuurlijk mensen die, uh, nou, ik zal het maar even in het kort zeggen... die instemmend um, beginnen te grommen en, en tevreden als ze mijn naam horen... maar ook die echt walgelijk het vinden als ze dat dus... Uh, ja, daar kan je niet op uit zijn. Als je uitgesproken meningen hebt, die ik toch altijd wel had en heb... dan moet je er niet van uitgaan dat iedereen het met je eens is. Uh, nee, misschien ik. was u ook wel een beetje type you love her or you hate her, of niet? Nou, kennelijk. Dat kan ik zelf niet zeggen. Want ik bedoel, ik love mezelf nou niet echt uitermate... maar ik haat mezelf dus natuurlijk nee. helemaal niet. Nee. Nee. We hebben de schrijfster van het boek, hè? Leonor Meijer, uh, hebben we gebeld... Um, en we hebben haar gevraagd of er nou nog dingen waren die haar verrasten. Even luisteren naar haar antwoord. Ja, dat is dat het publieke imago van Heli Dancona... een heel andere is dan wat uh, je terugkrijgt van de mensen die haar meemaken. Ook zelfs in mijn vriendenkring, als ik zei... dat ik een boek zou gaan maken over Heli Dancona... kreeg ik vaak de reactie... Brrr, waar je zin in hebt, die ken al. En van de mensen die met haar hebben samengewerkt heb ik dat op een enkeling na helemaal niet teruggekregen. Want dan zijn ze eigenlijk allemaal heel positief over haar betrokkenheid... haar intelligentie en haar uh, ja, enorme uh, doorzettingsvermogen. Hoe vindt u dat om dit nu te horen? Oh, die vind ik prachtig om te horen. maar. Uh, ik bedoel, het is natuurlijk fijn om, om geen dommoord te zijn. Maar ik vind toch eigenlijk een van mijn belangrijkste eigenschappen... dat ik mezelf behoorlijk kan relativeren. En dat je met mij ook wel uh, erg kunt lachen. Uh, dat vind ik toch wel een paar dingen die ik zelf gelukkig uh, leuk, ja, vind. leuk vind. Ja. En wat zijn dingen waarvan u denkt, ja, dat is inderdaad een beetje irritant aan mij. Nou ja, dat heb ik al gezegd. Hè. Je dat moet het, een beetje dat drammerige, eh, gelijkhebberig. Je overal mee bemoeien. Je neus tussen steken. Dat, eh, dat lijkt me eh, wel hinderlijk, ja, voor anderen. Nou hebben we Leonore ook gevraagd waarom ze nou uitgeringend over u een biografie wil, uh, wilde schrijven. Nou, dit antwoord. Ze viel me op. Onder andere omdat zij nou een hele vrolijke en open uitstraling heeft. En omdat ze. We zijn een keer in een penibele situatie terechtgekomen in een vliegtuig dat in slecht weer terechtkwam. Als een van de weinigen erin slaagde om daar nog een soort vrolijk door haar angst heen te kijken. En er iets leuks van te maken waar de meeste anderen in het vliegtuig, inclusief mezelf, een beetje in stilte angstig zaten af te wachten hoe dit avontuur zou aflopen. En dat vond ik pittig. Pittig? En dus met humor, trouwens, waar u het net over had. Ja, euh, Leonor is nou zo keurig om er niet bij te vertellen... Hm. Um, dat um, ik met een aantal mensen zat. Het was inderdaad een beetje eng daar in dat vliegtuig. En ik ben helemaal geen held of zo. Maar um, wij werden wel geholpen door uh, de drank die we van tevoren hadden ingeslagen... <lacht> ja, ja, ja. en toen maar gingen uitschenken. En dat hielp reusachtig, ja. Maar... Um, nou, ik weet niet, ik bedoel, ik ben echt niet uh, zo'n zo iemand... waarvan je zegt, nou, zo'n moed... dat heb je ook natuurlijk niet altijd hoeven te bewijzen. Uh, uh, ja. Het is, het is zoals... Maar is het, het waar dat als je dichter bij u leeft... dat er dan een kant naar, naar boven komt of naar voren komt... die je normaal gesproken niet ziet? Als, als je gewoon Hedy Dancona ziet als politicus, als actievoerster... of feminist of wat dan ook in die periode? Nou ja, ik zie mezelf natuurlijk nooit uit de verte. Maar, um, nee, maar dus dat, dat heeft is u erg moeilijk. gekregen. Maar ik, ik, ik vind wel dat uh, met uh, mijn geliefden... mijn kinderen, uh, de mensen met wie ik samenwerk... Um, ja, dat vind ik eigenlijk alleen maar interessant... als je een, uh, een hechte band hebt. En dat geldt ook voor de mensen met wie ik in mijn leven dus gewerkt heb. Ambtenaren, collega's. Um, ja, als je echt met mensen... Uh, werkt. En ook als je, als je wilt dat het, uh, het beste uit jezelf en de anderen naar boven komt, dan uh, is daar een soort energie voor nodig, die ik wel bezit, om dat ook tot stand te brengen. Maar is het dan niet ook heel vervelend dat er dan toch ook weer blijkt uit, uit zo'n quote: uh, Mensen zijn die zeggen: Oh ja, oe, heb je daar zin in? Zo'n keno. Ja, ja, nou ja, goed. Het, uh... Dat beeld kan je misschien, dat ligt dan aan het beeld wat ik bij mensen oproep. Maar doet, doet u maar, dat wat? Nee, nee. Nou goed, nee dan word je mens, 75 voor. Kijk, ieder mens vindt het natuurlijk het leukst als iedereen uh, je een snoes vindt. En als je zo oud bent als ik en je hebt zoveel verschillende dingen gedaan. Dan weet je dat niet iedereen daarmee instemt. En dat het ook vaak uh, mensen, dat heb ik heb ik altijd gemerkt ook uh, ja, uh, uh, dat je mensen kwetst... of dat je mensen pijn doet, of dat mensen ja, zeggen... Hoort jij kunt het zeggen, maar in jouw situatie... Dus ik ben daar eigenlijk wel uh, op voorbereid dat dat nou eenmaal niet kan. Maar het is natuurlijk leuker, het is natuurlijk prettiger en aangenamer... Als mensen ja, je tuur. begrijpen en, ja. en, en bijzonder prettig vinden om ze heen. Hè. Waarom heeft Leonor Meijer het voor elkaar gekregen dat zij een biografie mocht schrijven? Want er waren veel meer voor haar geweest die dat ook wilden. Ja, ze heeft mij verleid. Ja, hè? Hoe dan? ja, ze, ja gewoon omdat ik, ze heeft een paar keer met mij gepraat. Ze heeft gezegd uh, wat ze echt in mijn werkleven belangrijk vond. Hè? Dat is dus niet mijn hele leven. En uh, nou, ik, ik vond haar. Uh, een vakvrouw, een hele goede journalist. Ik vond haar heel erg aardig en integer en serieus. En ik vond het ook wel fijn dat iemand, zeker die stukken van mijn werkende bestaan, voor mij eens even op een rijtje ging zetten. Want ik wist wel zeker dat ik dat zelf helemaal nooit zou doen. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarethe Reintjes. Ja, hier tegenover mij zit oud-partij van de arbeid-politica Hedy Dancona... die aanstaande maandag 75 jaar oud wordt... en vandaag verscheen een biografie over haar leven. Ja, 75 jaren liggen er inmiddels achter u bijna. Hè? Dat is toch aardig wat trouwens. We hebben gevraagd om een ding mee te nemen dat symbool staat voor u. Wat heeft u meegenomen? Ja, uh, ik heb uh, iets meegenomen wat hier naar binnen te dragen was. Uh, en dat is... Uh, wat ik iedere dag om mijn nek heb, uh, het is een gewone 2 euro een Griekse 2 <laughs> euro. Een ketting. Die hangt in. Ja. En mijn man heeft dat bedacht. Uh, hij heeft me deze gegeven met een randje, gouden randje erom en mooie steentjes erin. En hij heeft uh, deze van Europa op de rug van de stier. Een mooi uh, verhaal. Een Griekse mythe, een mm -hmm. zuis die vermomt als stier. Het met haar doet. En dat staat op die Griekse 2 euro. Ik heb er ook nog een Italiaanse van gekregen. Italiaanse munt met Da Vinci erop. Ja, de kunstenaar Aadje Velgen. Ja, uh, ja, ja. ja, en uh, het is ook een beetje een statement... dat wij in Nederland niet Van Gogh of Rembrandt of Vermeer... op onze munten hebben. Uh, maar de koningin alleen maar. En, uh, nou, dat, dat is dus uh, iets wat ik altijd om heb. Het is ook omdat ik een echte Europeaan ben. Ik heb daar twee keer vijf jaar gezeten. Onder, onderbroken door 4,5 jaar ministerschap hier in Nederland. Um, en ik vind het fijn om dat uit te dragen. Ik vind het fijn om... Uh, iedere dag uitdragen. herinnerd te worden oh ja? aan Europa en aan de cultuur van diep? Europa. Nou ja, ik bedoel, ik heb het om mijn nek gehad. Nou ja, ik hoef maar... niet mee te sleuren. Nee. <laughs> nee, maar goed, het feit dat he, degene die van u houdt hiervoor kiest... zegt natuurlijk ook wat. Hij weet dat Europa dat u dat bij u wil dragen, denk ik dan. Ja, niet ja, en hij wil het statement maken waarom hebben bijna alle Europese landen... Hun, cultuur, hun culturele iconen op, op hun munt uh, geslagen. En waarom wij niet? Ja, ja. Dus ja. dat is natuurlijk uh, dat ook erachter. wat, wat erachter zit. Ja. Ja. 75 jaar. Is er iets waarvan u denkt... ja, toen ik in de 40 was, in de 50 was... had ik niet dat inzicht in het leven wat ik nu heb? Nou, uh, het is niet... Het, het, het is natuurlijk raar, want ik vind het bespottelijk oud. En het is veel ouder dan mijn eigen moeder is geworden. En zeker veel ouder dan mijn vader is geworden. Die uh, vermoord is uh, in de Tweede Wereldoorlog als Jood. Uh, dus uh, dat ben ik me bewust, hoe oud het is. En wat ook toch wel wat bijzonder en, en hoe interessant het is om zo oud te worden. Dat is ook echt wel zo, zolang je machinerie het nog doet... En wat ik wel merk is... Dat las ik eigenlijk ook in het boek. Dat door de jaren heen... wanneer Leonor dingen gebruikt die ik zelf heb opgeschreven... of die ik heb gezegd in interviews... ik eigenlijk dat nog wel steeds vind. En misschien nog wel meer. Ze zeggen wel dat als je ouder wordt... dan gaat je hart meer naar de rechterkant. Nou, dat is bij mij absoluut niet zo. Bij welke zin heeft u dat dan gedacht? Nou, uh, ik... ik ik denk uh, inderdaad, nu je aan mij vraagt, ben je veranderd? Nou, uh, nu ik ouder ben, vind ik uh, dat de wereld nog onrechtvaardiger in elkaar steekt... dan ik dacht toen ik veertig was. Uh, en als mensen tegen me zeggen, om nou maar eens met het feminisme te beginnen... nou, die emancipatie in Nederland is toch wel aardig voor elkaar? dan zeg ik, ja goed, uh, in Nederland, zelfs in West-Europa, Verenigde Staten gaat dat best... Maar dan moet je niet verder kijken. Ga eens kijken hoe het gesteld is met vrouwen in Pakistan. Ga eens kijken hoe het met vrouwen ja. gesteld is in Azië, de rest van Azië, in Afrika. Zijn dat inderdaad nog steeds de onderwerpen waar u inderdaad echt nog uh, van voelt... dat u daarmee bezig bent, dat u dat wil veranderen? Ja, dat wil ik absoluut veranderen. Uh, ik vind het onverdraaglijk. En ik weet niet of ik het kan veranderen. Maar op het moment uh, dat ik daar de, de, de kans voor krijg... Dan wil ik dat uitdragen. Ja. Dat, er, dat dat groot onrecht is. En dat in een heleboel landen vrouwen nog steeds zoals dat heet. Vroeger de Nigger of the World zijn. Maar dat geldt ook voor andere dingen. Ja. Ik bedoel, ik, ben, um, ik, ik Ik ben ervan overtuigd dat. Um, nou, ander punt uh, uh, van mijn huidige activiteiten, dat een onderdeel, of eigenlijk het, het sluitstuk van de emancipatie is, dat mensen over hun eigen levenseinde mogen beschikken als ze oud zijn. Hè? Dat wel, maar als je dus oud bent. Daar bent u daar mee bezig trouwens? Ja, ik ben een uh, actief lid van nee, maar ook met dat het einde? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als je 75 bent, zou je toch wel heel erg kortzichtig zijn. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, uh, kijk, als ik zou weten uh, dat het mogelijk zou zijn um, om ermee op te houden... als ik vond dat ik genoeg geleefd had, mm -hmm. dan zou ik dat prettiger vinden dan het afwachtende wat, waar het nu bij hoort. En je ziet natuurlijk vaak dat het voor mensen heel erg naar afloopt. Ja. Huh? Want als u, het, hè, als u het nu, dat blijkt uit alles, als ik u zo tegenover me zie... dat ik denk, er is eigenlijk helemaal niets veranderd in al, in al die jaren. U heeft nog steeds diezelfde die drijfveren. Daar wordt ook in, in die biografie die verschenen is vandaag over gefilosofeerd... waar dat vandaan komt, heeft u overigens zelf ook ooit een boek over geschreven? Dat u daar inderdaad ook de bron ziet in uw eigen jeugd. Hè? Uw moeder die het in haar eentje moest rooien nadat de oorlog afgelopen was. Met een, uh, uh, hè, uw vader die stierf uh, in de oorlog. Dat daar het zaadje gelegd is voor persoon Hedy die op deze manier het leven wil leven en wil zorgen dat dat nooit meer gebeurt? Ja, ik denk wel dat het goed is om, uh, om, uh, om, om, om, om een zoektocht uh, te ondernemen waar je drijfveren vandaan komen en mee samenhangen. Nou, inderdaad, dat is voor mij niet zo moeilijk. Nee. Ik, ben, ik ben altijd heel erg bezig geweest sinds ik... Uh, Politiek actief ben met het bestrijden van racisme en discriminatie, maar dat is toch ook niet zo gek nee. He, als je eigen vader op deze manier en op zo'n verschrikkelijke manier aan zijn einde komt, dat is uh, en niet, ik bedoel, en zes en miljoen, dat is toch ja. ongelooflijk dat dat kan gebeuren en, uh, en dat dat vandaag de dag nog steeds gebeurt. Ja. Ja. Ik bedoel, ja... Was het, was het daardoor zwaar voor u om... Hè, u zei net in een bijzin... Mijn moeder is nooit 75 geworden, want die is 65 geworden. Weliswaar niet in de oorlog doodgegaan, maar hè, jong gestorven eigenlijk. Relatief jong. Was dat moeilijk voor u om haar leeftijd voorbij te gaan? Nee, dat gaat eigenlijk wel een beetje vanzelf. Maar dat ben ik me natuurlijk wel van bewust. Toen mijn moeder doodging... Um, was ik zelf um, be, be, nou, begin 40. En... Um, toen vond ik 65 niet zo jong. Maar als je zelf 65 bent, dan schuift dat een eentje op. Yes. En ik vond het wel oneerlijk. Mijn moeder had inderdaad een ontzettend... Ze was mijn vader kwijtgeraakt. Ze was na de oorlog hertrouwd met een weduwnaar... die drie kinderen had, jonger dan ik. Ze kregen nog één bij. En op haar 34ste ging die man aan een, uh, aan een hartaanval dood... En was weduwe voor de tweede keer met vijf kinderen ja. en een heel klein pensioentje. En ze moest dus werken. Ze was heel slecht opgeleid. Dus ze ja. moest rottige baantjes accepteren. Ja. En desalniettemin um, heb ik er nooit horen zeuren of klagen. Het was echt een heel sterke persoon. Daar heb ik wel een voorbeeld aan genomen. Hoe natuurlijk. vaak denkt u nog aan haar? Nou, dat is raar. Dat. Um dat je zo vaak, mijn moeder ging in tachtig, dood. Dus dat is ook alweer een ontzettende tijd geleden. Ik denk wel bijna iedere dag ja. even aan haar. Maar niet, ik bedoel, ik doe ik niet meteen een rouwband om. Nee. Maar <laughs> uh, Dan is er iets waardoor ik aan mijn moeder denk. Noem eens een moment. Uh, nou, ik had het vandaag nog met iemand uh, daarover. Wij uh, vroegen thuis... Um, van die bloemen had ik. Ik ben erg slecht in uh, de namen van die gele bloemen die je in de herfst overal ziet. Zo na zomer. Ben je ook niet zo nee, goed. Nee, Peter dus, het niet. Die hadden we in de tuin staan en mijn moeder had niet zoveel geld. En die hield altijd van bloemen. Dus die, dan stonden ze niet alleen buiten in die tuin. Maar dan hadden we ze ook overal in dat huis staan. En ik zei dus te, tegen iemand toen ik die bloemen zelf in huis God. Mijn moeder, nou, nu kwam dit verhaaltje. Maar soms op een dus, andere manier, dat mijn moeder altijd zulke uitgesproken opvattingen had. Wat ook heel irritant was. Ik had ook heel vaak ruzie met ja. mijn moeder. Ja, ze leeft uh, gewoon voort eigenlijk. Maar ja, ja. Nou ja zolang, dat is natuurlijk altijd zo. Hè? Zolang, uh, zolang mensen je nog herinneren, ja. op een hele ja. levendige manier... Ja. Want wat ik ook ergens las in, in het boek is dat uh, er wordt geconcludeerd... dat u het leven leidt wat u uw moeder zo gegund zou hebben. Ja. Is natuurlijk. dat zo? Nou ja. nou ja, goed, ik bedoel, mijn moeder was niet jaloers... en die zou dan misschien ook weer niet jaloers zijn op dit leven. Maar het is vergeleken met het leven van mijn ouders natuurlijk... een een gebenedijkt leven. Ik bedoel, ik heb de Tweede Wereldoorlog als kind... mijn heel klein kind. En als ik tien jaar ouder was geweest... was dat echt heel veel ellendiger ja. geweest. Het is me ontgaan. En nu ben ik al 75... en we hebben nooit meer... zo dichtbij een oorlog gehad. Ik heb gestudeerd. Ik ben afgestudeerd aan de universiteit. Ik heb altijd... Um, prettig werk gehad op de universiteit en later ja. als politicus. En, een goed leven. Um, ik, heb dus, zijn... ik heb dus vergeleken met haar. Een veel prettiger, gemakkelijker, comfortabeler bestaan ja. gehad. En als u nu terugkijkt, zijn er, is er één ding waarvan je denkt... ja, dat had ik anders moeten doen. Dat had ik nu, als ik het opnieuw zou doen, anders gedaan. Nou, dat is wel moeilijk, hè, om het ongedaan te maken. Omdat, kan niet uh, hoe fout je het ook doet, er zijn altijd, uh, er zijn altijd wel weer dingen mee verbonden... Um, ik heb, ik heb uh, twee grote liefdes. Drie, want ik ben alweer 16 jaar met Veldhoen. Maar daarvoor heb ik twee grote liefdes in mijn leven gehad. Um, en die liefdes hebben elkaar wel uh, enigszins overlapt. Dat vind ja. ik niet het mooiste in het leven. Met Fontein en Berend Boudemburg. En Berend ja. Maar ik heb van ieder van hen een kind. En dat zijn zulke leuke kinderen. Um, en kleinkinderen. En... Mijn zoon is met een dochter van Aartje getrouwd. Dus wij hebben zelfs gezamenlijke kleinkinderen. Dus ja, ik heb wel een beetje spijt dat ik het op die manier gedaan heb. Maar aan de andere kant ben ik wel weer heel blij dat ik die kinderen heb van ja. twee mannen. Waarvan ik nog steeds begrijp waarom ik ze zo fantastisch vond. Van Ed Fontein en van Berenbalk? Uh, nee, niet Berenbank. van Ed nee, ik de Boer ja, en van Berenbank, Dat was weer een ja. andere man. Ja. ja, dat was niet zo lang. En dat is ook een hele erg aardige ja, maar man. Maar dat is de vader van Hadassa. Nee hoor. Oh. Guus de Boer is de vader van Hadassa. Ja precies, dat bedoel ja. ik. <laughs> Hebben we een spraakverwarring. 75 maandag is het zover. Wat gaat er gebeuren? Nou, er gaat iets heel leuks gebeuren. We gaan met, dus met de kinderen, Hajo en Hadassa en hun man vrouw. Um, en nog een hele goede vriend van mij. En een hele goede vriendin. En natuurlijk veldhoentje ja, en ik. De liefde, naar, ja. um, naar Parijs uh, zondag. In, um, we vieren mijn verjaardag zondagavond om 12 uur in Parijs. En waar? Um, ver... In Parijs op dat moment? Nou, dan zitten we in een restaurant. Nou, Alexander. wat leuk. Met champagne erbij. <laughs> dat hoop ik maar, ja. Nou, wat fantastisch. Dus dat is heel erg leuk. Ja. Ja. Daar verheug ik me hier zeer op. En... Uh, toch is het leven, want uh, ik, ik denk altijd... Ik ben ook wel zo vrolijk, uh, zeg ik altijd... Zolang het noodlot niet heeft toegeslagen. Want vanavond, uh, toen die boekuitreiking zo feestelijk plaatsvond... mochten die kleinkinderen uh, in de tuin spelen. En die vielen in een wespennest. Nou, die, begonnen, die zaten zelf onder de beten, dat was dan nog wel overkomelijk. Maar mijn schoondochter sloeg dus al die kinderen uh, leeg... En die moest meteen naar de vuur. En die was in zorgelijke toestand, kwam ze daar aan. Voordat je het weet. Uh, dat is wel mijn houding. Uh, God, dat is hey, die vrolijk en opgewekt. Ja, ook. Ja. Omdat ze weet dat het noodlot altijd op de loer ligt. En zie je ze aan. Je bent daar vrolijk bezig een glaasje te drinken. En hoek ten dood doop te houden. En dan kan iemand doodgaan en iets... Nou, het is niet te bedenken, maar het kan altijd. En het gaat nu weer goed met haar? Ja. Ik hoorde net, belde net nog even dat het under control was. Dat moet het toch niet. Aan nee, denk, maar het kan altijd. En dat moet je, dat moet je toch, daar ben ik mij eigenlijk altijd een beetje van bewust. Een ja. deel van mijn optimisme en vrolijkheid hangt daar wel mee samen. Zolang het nog kan. Ja, en sterkte dan, in elk geval, ja, oh, ja. daar in het ziekenhuis. Dank voor uw komst. Ik, ik sprak met de bijna jarige. Hedy dan maandag wordt dus 75 oud partij van de arbeid politicus. Dit was hem de uitzending van vandaag van twee dingen. Straks slaat BNN de week af. Willemijn Veenhoven. Ja, je gaat niet zeggen met wie, maar... Nee, maar ik kan wel Welke zeggen... onderwerpen? We hebben het uiteraard... Ik hoor mijzelf terug. Um, we hebben het uiteraard over uh, Haren, over Project X. En we hebben het met een man hier... die een, daar zo'n waanzinnig mooi blog over heeft geschreven... dat inmiddels al honderd, meer dan honderdduizend keer is gelezen. Ik las het vanmiddag en het is eigenlijk... het. Vond ik het meest chockerende wat ik heb meegekregen over de hele rellen? Daar komt hij over vertellen. We hebben het erover. We hebben het verder over um, de uitspraken van Teven. En ik zeg toch alvast, één, één van de mensen die hier aan tafel Barbara Barand. Daar ben ik altijd heel blij mee. Die oh, is ook weer eens bij. Dus het wordt een <laughs> hele mooie uitzending. En voor de rest, heel veel, heel veel mannen aan tafel. Heel veel leuke mannen. Maar ook, ook nog een andere leuke vrouw. Oh, en nog een andere leuke vrouw. Die <laughs> <Yeah>. hondje. <laughs> Dat allemaal, maar eerst het nieuws van half negen. Hier is die andere favoriet, Freddy van Tijn. Radio 1. Het NOS-journaal. De Spaanse banken hebben ruim 59 miljard euro nodig om uit de crisis te komen. Dat blijkt uit een stresstest bij de grootste Spaanse banken. De kleine 60 miljard is veel minder dan Spanje eerder dit jaar aan de EU had gevraagd. Spanje zegt in een reactie dat het voorlopig 40 miljard euro aan Europese noodsteun gaat vragen. De verwachting is dat de Spanjaarden inderdaad geld uit het Europese noodfonds krijgen. Miljoenen euro's aan compensatiegeld voor Roma en Sinti zijn verkeerd besteed, blijkt uit onderzoek van een journalist. In de Tweede Wereldoorlog werden Roma en Sinti vervolgd en vermoord door de naties. In 2000 kregen ze ruim 13,5 miljoen euro compensatie. Volgens de Sinti en Roma is 2,5 miljoen daarvan verkeerd terechtgekomen door wanbeleid van de stichting die het geld verdeelde. En de Europese Commissie beschuldigt 13 producenten van levensmiddelenverpakkingen... van het maken van verboden prijsafspraken. Het zijn bedrijven die verpakkingsbakjes van piepschuim maken. Door de kartelvorming zouden supermarkten en consumenten jarenlang te veel hebben betaald. De producenten kunnen boetes krijgen tot 10 van hun jaaromzet. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 28 september, 3 over half 9. Het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het BNN today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwesties? Vrijdag sluiten we hier in BNN Today de Nieuwsweek af. En dat doe ik altijd met leuke gasten, mooie onderwerpen en hele goede muziek. Het is natuurlijk de week na haar grote vraag. Hoe kon het toch zo misgaan? In Arnhem is vanavond, zal je misschien gehoord hebben... een noodbevel afgekondigd om zo'n tweede Project X te voorkomen. Dat hadden we natuurlijk ook in de gaten. En hebben we het ook over inbrekers doodslaan. Mag dat? Daar gaan we het allemaal over hebben. Zoals iedere week doe ik dat... Wat lach je nou, Erik? Met Erik Harton? Leuk, lekkere, lekkere stelling. Inbrekers doodslaan. Mag dat? Nou ja, daar kwam het natuurlijk wel een beetje op neer. Uh, ja, even grof gezegd. Jij hebt natuurlijk weer je plaatjes meegenomen. Ja, want er zijn een paar hele mooie dingen uitgekomen. Ik, heb, uh, ik ga zo meteen beginnen met een, co met een cover... Maar echt wel een hele toffe cover, Zometeen. Maar, oh, zo maar dat zo meteen. En normaal zit hier dan Luc, uh, want Luc die doet altijd ja. uh, zijn dingetje. Maar Luc die um, heeft uh, een, we een weekendje vrij. Ja, ja, dus is een weekendje skiën nu ja, al. Ja, nee, ik vind het ook niet kunnen, <laughs> maar hij doet het toch. Uh, dus, uh, ja, ik ben ja, normaal gesproken ja, normaal zit ik hier apen want dan doe ik alleen maar plaatjes. Dan praat ik een beetje mee. Maar er ligt nu een stapel papier voor me en een knopjes. En ik moet straks, of ik moet niks. Ik heb gezegd, ja, dat doe ik wel even. Daar heb ik nu al spijt van. Ik mag de topics doen vanavond. En je hebt alweer wat opmerkelijke uitspraken eruit gehad. Uh, ja, we, uh, we zijn samen met Kees uh, gaan grasduinen en er was een hoop te vinden deze week. Goed, ja. zoveel meer van jou. En onze Joris Kreugel, die is er natuurlijk ook, die geeft een rondje in Utrecht... en praat daar met de stamgasten over het tijdelijk gestaakte bekerduel... van afgelopen woensdag FC Utrecht tegen Ajax. Als je dan uh, s'avonds naar bed gaat en je hoort helikopters in de stad en de sirenes... dan denk je toch van ja, jongens... Dat is toch niet helemaal waar we het uh, voor doen, volgens mij. Maar ja. Zometeen wie mijn gasten zijn van vanavond, maar eerst de sport met die andere leuke dame aan tafel. Ach, dankjewel Dionne. Willemijn. Uh, het nieuws van vandaag. Formule 1-coureur Lewis Hamilton... stapt over van McLaren naar Mercedes. Hamilton rijdt de komende drie jaar... voor de Duitse renstal. Bij Mercedes vervangt Hamilton Michael Schumacher. Voor Schumacher betekent dit waarschijnlijk... het einde van zijn carrière. De overstap van Hamilton is groot nieuws... in de Formule 1-wereld. Oud-coureur Robert Dornbos. Lewis Hamilton has left the British racing team McLaren... and signed for their rivals Mercedes. Echte sterren die wisselen van teams. Dat gebeurt in de Formule 1 weinig, of zelden. Uh, in dit geval is het Lewis Hamilton... die de overstap maakt van McLaren naar Mercedes. Uh, ja, dat, dat heeft wel uh, gewicht, zeker in, in, in de paddock en in de Formule 1 wereld. Hamilton wordt niet armer van de overstap. Inclusief bonus en premies kan hij zo'n 75 miljoen euro opstrijken... de komende drie jaar. Uh, geen voetbalwedstrijd vanavond in de eredivisie. Daarom uh, kijken we even kort vooruit naar de topper van morgen. In de arena ontvangt Ajax FC Twente. De Turkers staan ongeslagen bovenaan. En Ajax heeft al drie keer gelijk gespeeld. Er moet dus gewonnen worden. Trainer Frank de Boer. Natuurlijk staan we zes punten achter. Als je verliest is het negen. Dan is er nog wel een hele lange weg te gaan. Maar het liefst wil je natuurlijk het verkleinen naar drie punten morgen. Want anders worden het twaalf. Ja. Maar nogmaals, zij hebben een goede ploeg staan niet voor niks... Uh... Bovenaan, met, met 18 punten, nog niks verloren. En wij hebben ook niks verloren, maar zij hebben echt alleen maar drie punten gehaald. En wij willen morgen de eh, eerste nederlaag eh, toebrengen. we hoorden Erik Kortel. Uh, waarbij Waarbij Ajax de drukte dus goed op zit, is die bij Twente een stuk kleiner. De seizoenstart kan eigenlijk al niet meer stuk. Robert Schilder. Het hangt ook niet van die wedstrijd af of we wel of niet een goede start maken. We zijn gewoon sowieso nu al heel goed begonnen. Want want we hebben inmiddels al 15 wedstrijden geloof ik gespeeld. Uh, want we hebben er ook al 9 in Europa gespeeld. We hebben onze doelstelling gehaald om ons te plaatsen voor de, voor de Europa League, voor de pool. Nou, dat hebben we gehad. We hebben de eerste zes gewonnen, dus we zijn gewoon goed begonnen. Maar uh, ja, we moeten absoluut nog niet tevreden zijn. Maar uh, dus ook, uh, deze wedstrijd gaat verder niet zo heel veel betekenen. Tot slot uh, nog een voetbalbericht. Heeft ze Utrecht, heeft een nieuwe keeper. contracteerde Jeroen Verhoeven voor drie jaar. Verhoeven stond de laatste jaren bij Ajax onder contract. Dat contract werd na deze zomer niet verlengd. Tot zover de sport. Straks om tien uur gaan we door in Langs de Lijn. Die jongetje, dankjewel. Alsjeblieft. Erik, ja. we gaan meteen maar weer door. Zijn we, we, gasten doen? we hebben er drie, dus De, uh, ja. begin maar. Komt-ie hoor, uh, daar komt-ie. <coughs> Ik hoop dat ze er klaar voor is. Ze is namelijk Nederlands bekendste sportjournaliste. Ze weet alles, maar ook alles van voetbal en van Twitter overigens. Ze presenteert, schrijft, <laughs> heeft haar eigen uh, tijdschrift helden... en heeft overal een mening over. En daarom nodigen we haar graag uit. En daarom is ze ook hier sportjournalist en presentatrice... Barbara Barend. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je zat, zit tot, jij zit altijd echt tot oh, aan erg, de uitzending te twitteren. Ja, vreselijk. Dat ja, stuur je nu net? Nee, nee, ik was nu even uh, Chris Klomp even aan bekijken het bekijken. zit zit naast elkaar, naast je? elkaar, <laughs> ja, elkaar te Ja, even zijn uh, blogje. Ik was uh, de enige die nog niet uh, alles had gelezen, oh, dus ik zat even vandaan. snel te kijken. Hij gaat er oh, ook wat oh, stukjes uh, voorlezen. Maar goed dat je er bent. We dankjewel. gaan meteen door. Ja, Erik, maar laten we snel doorgaan. Zwijten. Ja, ook, al, uh, ook iemand die uh, duizend dingen tegelijkertijd doet. zo duizend dingen doe ik je. Uh, uh, overigens is deze nog maar 25 jaar oud. En zoals hij zelf zegt, gek op ICT en internet is dagvoorzitter, oprichter van consultancybureau Nieuw Team, schrijver, adviseur bij bijvoorbeeld de politie. En als ze niet zo goed weten hoe om te gaan met jongeren en social media, ding dong, dan gaat de bel en eigenlijk is hij overal voor in te huren. Vanavond is hij onze internet-expert, Pursang, Danny Mekic. Danny, goedenavond. Zo, ik word bijna de studio uitgeblazen. Al <laughs> oh, <andere laughs> introducties, hè? Er dan. Hoi Erik. <laughs> en, dan, en dan zie ik je net nog even op de gang hier bij de NOS. Nog even snel iets voor, wat was het, Journaal 3? Journaal 3, ja. ja. Ja, want daar ga je weer moeilijke dingen uitleggen. Nou, het, het wordt het is een keer tijd dat we die wetten die we hebben in Nederland een beetje gaan updaten. We hebben het briefgeheim. Hè? Je mag niet andermans brieven openen. Dat stamt dan uit 1848. Terwijl we al 15 jaar aan het mede zijn. En hiernaast uh, me wordt weer gedrukt getwitterd. Dus ook dat soort communicatie moet er onder gaan vallen. En dat lijkt eindelijk te gaan gebeuren. Ja, en daar moest jij even je licht over laten schijnen. Daar werd ik voor gevraagd. En toen zei ik: Ik ben toch in de buurt, want ik ga naar BNN. Goed dat je er bent, de derde, Erik. Ja. Voor mij voor het eerst. Ik weet niet of het voor hem ook voor het eerst is. Maar uh, um, hier aan tafel zitten bedoel ik dan. Want hij stond tussen de railschoppers En dat is hem vast wel vaker overkomen. Vorige week stond hij daar tussen in Haren. er een zeer indrukwekkend blog over journalist. Voor onder andere AD, ANP en Dagblad van het Noorden. En vanavond, ik weet dus niet of het voor het eerst is. Chris, Chris Klomp voor het eerst? Het, het is voor het eerst. Hè, ja. Kijk dan. Ja, nou, van dag. harte welkom dan. Chris Klomp. Chris, goedenavond. goedenavond. goedenavond. Nu hebben we al een paar keer dat blog van jou genoemd. Dat uh, de, hele, nou, de hele wereld, heel Nederland overgaat. De Volkskrant linkt ernaar op je eigen site al meer dan honderdduizend keer bekeken. Wil je even een stukje voorlezen dan wel... dat wat het op jou het meeste indruk maakt die nacht in Haren? Jazeker. In een van de straten hoor ik iets wat ik nog nooit heb gehoord. Een oudere vrouw schreeuwt letterlijk in doodsnood... over de toppen van haar longen naar de mobiele eenheid. Er zitten railschoppers in haar tuin. Ze is volkomen in paniek. Maar ze is alleen en blijft alleen. De ME schreeuwt terug dat ze binnen moet blijven. Ze kunnen niets voor haar doen. Haren is compleet aan zichzelf overgeleverd. En dan gaan we het straks nog hebben over de reelschoppers zelf. Want we gaan niet weer. Die, die discussie is wel geweest van wie is er de schuldige. Daar gaan we niet nog eens een keer op inhaken. Wij zoomen in op die reelschoppers zelf. Daar stond jij midden tussen. Maar toch vond jij dit, die, die schreeuwende vrouw. Nog indrukwekkender, Ja, absoluut. Ik heb ook wel bij voetbalrellen gestaan. En dan zie je dat vaak de agressie tegen, ja, tegen de politie gaat, tegen de ME. In dit geval waren het de inwoners van Haren, de winkeliers, de hulpverleners. Uh, ja, die waren, ja, die waren de pork in dit geval. Ik zei net even tegen buiten de uitzending tegen jou. Ik was vorig weekend in het buitenland. Dus ik heb pas daarna echt alles goed bekeken. En ik lees jouw blog. En het raakt me veel meer dan alle beelden die ik heb gezien. Maar jij zei dat kan wel, want de, de allerheftigste momenten zijn misschien wel niet gefilmd. Nou ja, ik heb gesproken met een aantal cameramensen en die zeiden ook tegen mij... ja, wij durfden op een gegeven ogenblik niet meer te filmen. Wat er gebeurt is, het is natuurlijk donker, je zet de lampen aan... en je krijgt meteen een regen van stenen over je heen. Dus die mensen waren niet in de frontlinie aanwezig. Ja, ik wel en ik heb gezien wat, wat voor impact dat had. En, uh, ja, dat was behoorlijk. Ja, straks ga je nog uh, een stuk uh, voorlezen. Ja zeg ik alvast, dus oefen maar vast even. <laughs> Erik, het is time for the music. Time for the first record van de avond, nou dat gaan we doen. Um, de band De staan. and Today, zet een punt. Ha. Achter de week. Dat is vormgeving. Altijd <laughs> um, de band De Staat komt uit Nijmegen. Dat is uh, een band die al een aantal jaren behoorlijk aan de weg te heeft. met Lowlands, pingpop, gaat ze maar door. Jij bent er heel erg gek op, hè? Ja, dat is een favoriet. Nou, dat vind ik wel, misschien wel het beste beentje van Nederland op het moment. Um, voorman Torre Florim, dat is uh, de zanger-gitarist van de band... is een muzikaal genius. Want het uh, komt af en toe met dingen uit de hoek... dat ik denk, hé, hey, wat spannend. En nu heeft hij Firestarter van de Prodigy bij de haren gepakt. Wat een echt een... Normaal gesproken, je hebt over relschoppen... dan is dat echt hooligan... <tus> Hoel, Engelse hooligan dance punk, zo'n beetje. En Torre, die dacht: ja, maar eigenlijk is het een heel mooi liedje. En daar is dit het resultaat van: Firestarter van Torre Florida. Stop it Versie, Fire Start van Torre Florim. Echt voor geen meter. Nou, ik denk als ik de gewone versie nu op Radio 1 draai... dan kunnen we stoppen met de uitzending en dan luistert er niemand meer. Maar dit is... Uh, het is heel mooi. het is een spannend. Filmisch. Filmisch is het. Torre Florim dus. Ik zou zeggen: Erik, babbel, babbel lekker door. Ja. ja, laten we voor de topic één eens naar Driesen gaan. Want in Drieze ging het namelijk mis toen de bewoners een inbreker betrapten. In Brabantse Drieze is een inbreker overleden na een gevecht met de twee bewoners. De politie vindt de gewonde inbreker in de tuin van het stel dat daar woont. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht in Tilburg. Daar is hij korte tijd later overleden. Ja, Driesen, bij mij staat ze maakt ook niet uit. Direct na het incident reageerde staatssecretaris Teven... want hij heeft goed naar zijn VVD-kopman uh, Mark Rutte geluisterd. Meeleven met slachtoffers, niet met daders. Kaboom En dus zei hij dit. En mensen mogen zichzelf wel verdedigen. En als zo'n inbreker of een overvaller anderen aanvalt... dan kan het natuurlijk gebeuren dat die verdediging doorschiet. Want als je weet, als je het even niet meer redt, dan is daar fret. Als je ergens inbreekt of je gaat op overvalpad... Dan heeft hij daar wel risico's aan de verbonden. Ja, tuurlijk. Alleen die reactie van Fred viel niet helemaal lekker in de kamer. De toon in zijn uitspraken is wel dat je de suggestie, al heel snel de suggestie wekt uh, dat eigen richting mag. En daar moeten we verder van wegblijven. De staatssecretaris uh, pleit hier eigenlijk meer voor een geweldspiraal. Omdat die oproep van ja, je mag desnoods, hij suggereert, je mag desnoods eigenlijk een inbreker uh, doodslaan. Ja, en dan heb je een soort geweldspiraal waar je dus niet meer uitkomt. Het riep ook emoties op bij CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg. Zij is zelf slachtoffer geweest van een inbraak en ze besloot achter de inbreker aan te gaan. Ja, ik, was, ik dacht gewoon, ik, ik ga hem, ja? ik grijp hem. Maar het leuke was dat mijn huisgenoot natuurlijk wel mij een beetje kende en ik dacht, dit gaat niet goed. Dus zij belde de politie met niet het sentiment van de dader, maar het sentiment van mij. <lacht> Zo van, <lacht> mijn huisgenoot loopt nu in het bos woedend achter een inbreker aan. Misschien is het een goed idee als u haar stopt. Dat heeft de politie ook gedaan. Die heeft mij klem gereden in het bos. Gelukkig was dus de politie daar. En dan hadden we ook nog Evert. Ex-inbreker Evert. Als ik zie van, uh, dat uh, uh, Fred Tevende had gezegd van... Uh, ja, dat is het eigen risico van de inbreker... dan denk ik bij mezelf van, uh, hoe maak je het erger? Ik bedoel van, uh, kijk, ik bedoel van, uh, ze kunnen hem verdedigen. Ze kunnen al lang verdedigen. Dat ze, hm. Hoe vaak geef, ik geef presentatie uh, door heel Nederland... Oké, okay, laten we hopen dat dat presenteren niet zijn enige inkomstenbron is. Dan weet je niet hoe lang dat nog gaat duren. Maar goed, Fred Teven blijft in ieder geval bij Zijn standpunt heeft geen bordje met pas op voor de hond of zijn hek nodig. Ook geen 24-delig beveiligingssysteem met infraroodsensor. sensor. -sensor Want klim je bij Fred over het hek, dan krijg je gewoon een knuppel in je nek. Ja, Chris, uh, jij bent uh, ook rechtbankverslaggever. En jij, jouw eerste reactie op die uh, uitspraak van Teven van... ja, dit moet dus gewoon kunnen, was... Teven is een gevaar voor de rechtsstaat. Ja, dit is de zoveelste uitspraak van de heer Teve. Ik ben absoluut geen fan van hem. Ik vind dat zijn spierballentaal echt, echt ver van alle realiteit afstaat. Ik heb dat ook meerdere malen op mijn blog uh, geroepen. De heer Teve is notabene ex-officier van justitie. En ik zie die officieren iedere dag uh, in de rechtbank. Die hebben echt hele andere talen. Ik vind dat ook een non-discussie. Uh, de, de wetgeving in Nederland is heel duidelijk. Uh, je mag geweld plegen als ge iemand geweld op jou uitoefent. Dat heet noodweer. En zelfs als je dan heel erg emotioneel bent, heel erg uh, in, in de war... dan mag je iets verder gaan dan je normaal mag gaan. Dat heet noodweer excess. Dus ja, ik snap niet wat hij, wat hij wil zeggen. Bovendien... Maar je mag dus ja, sta... niet als iemand de trap opkomt en jou nog niet heeft geraakt... mag je hem de trap afknuppelen? Nee, dat mag niet. Als hij met een knuppel op je afkomt, dan mag het wel. Maar ik vind, sinds wanneer is een leven minder belangrijk dan spullen? We hebben het over inbraak. Ik nee, maar zelf... ik denk dat de meeste mensen, zoals ik zelf ook, ik, ik, je mag allemaal spullen komen ah. halen als je maar niet aan mijn vrouw of mijn kind of aan mij komt. Dus ik kan me ook je in een vlaag van verstandsverbijzering. Uh, iemand, uh, nou ja, ik heb niet de knuppel thuis liggen, maar als ik misschien een goede beuk kan geven, dat ik iemand de trap af beuk. Maar daarnaast, Chris, begrijp ik niet wat je bedoelt met spierballentaal. Want zoveel spierballentaal heeft hij niet gebruikt. alleen Wat hij gezegd heeft, dus het op is een risico, inbreekt, zegt hij. Dat daar een risico nee, nee, op bij ja, komt. Hij koppelt het wel aan de dood van een inbreker. En het kan natuurlijk nooit zijn dat het, het risico van een inbraak nee. is. Uh, dat je het leven laat. Maar oh, ik, het, ik, ik, ik vind spierballentaal spierballen dat je hardop zegt dat je iemand dood mag maken. Dat is spierballentaal. Ik ja. vind het geen spierballentaal. Ja, maar kijk, er is iets Steven anders dan er niet ver af. Kijk, Als Steven zou zeggen dat het geen risico is. dan zegt hij namelijk dat in alle gevallen. het nooit tot een dood mag leiden. Nou, dat lijkt, me, dat lijkt me pas echt zorgwekkend. Als een staatssecretaris zegt: wat er ook gebeurt, wie die inbreker ook is, wat hij ook bij zich heeft, wat voor wapens, je mag hem niet doodmaken uiteindelijk. Want als dat gebeurt, dan ben je hoe dan ook de shaak. Het wordt risico. Daar zit een afweging in. En ik vind dat die afweging genomen mag worden. Chris heeft net heel goed uitgelegd hoe die afweging genomen wordt. Volgens mij bedoelde Teven dat ook. En wat Teven verder letterlijk zei, was dat uh, de verdediging kan doorschieten. Nou, dat is precies waar noodweer ja. en waar noodweer excess over gaat. Nou, ja, exact. Het lijkt er ook een beetje op, dat is, maar dat is hoe ik ernaar kijk. Ik snap ook niet hoe nou die geherformuleerde uitspraken van TVW in de media terechtkomen. Het lijkt weer een soort links onder onsje te zijn. Waarin oh, de oh, uitspraken in nee, nee, nee, nee, nee. de media de terecht nou, gedaan. terechtkomen. Uh. Ja. Nee, nee, maar wacht nee, even. Het nee. zijn wel, wat, nee, maar wat vind ik wel een goede. Dit is wat jij volgens mij bedoelt. Waarom springen al die linkse partijen ineens in ja. zo met oh, z'n allen in Wacht al even, Partij voor en? Arbeid is geen linkse partij meer? <laughs> nou. De de SP. Maar goed, de rest... Ja, de rest, maar goed. De rest de nee, maar waarom iets, Dit is toch niet iets... Ja. Links-rechts, nee, volgens, nee, volgens mij. Maar misschien, blijft, even, laten, het misschien, van, okay. misschien moet eerst duidelijk worden wat er is gebeurd in die woning. Kijk, uh, TV is een politicus. Nee, daar heb misschien je moet een moet punt. Misschien moet eerst de officiële kijken wat ja. er is gebeurd. En dan ja. een rechter. Dat zijn uiteindelijk de mensen die het beslissen. Zal ik iets opbiechten? Hij zegt toch verder niks over... Ik kan ook zeggen, als je met een blinddoek de snelweg oversteekt... heb je kans dat je aangereden wordt. Jawel, maar het het, het gaat er toch om dat, dat veel mensen bang zijn dat zijn uitspraken verkeerd worden uitgelegd? Ja. Bedoel, misschien... ja, maar door wie? Maar hoe wil je ze je verkeerd uitleggen? Ja. Door de mensen die door... dan zelf allemaal knuppels in huis gaan en nemen. Om omdat mensen... dat er ergens alleen maar iets blijft hangen dat als je dan een keer een inbreker ziet, dat je denkt: Zij Teven niet. He, nou lekker, ja... nou, ik mag hem doodslaan. Ik geloof niet dat als ik op een gegeven moment een inbreker voor mijn neus heb staan, dat ik dan even ga nadenken wat zij Teven hier ook weer over. Nee, dat, maar, ik, maar dat kan ik mij niet voorstellen. Daar is men bang voor. En dat je dan, zoals in Amerika, dat je dan krijgt. Natuurlijk, daar hebben mensen wapens, dus ja. een overvaller die denkt, nou, ik uh, maak me toch niet uit, iedereen heeft wapens, dus dan knal ik de hele boel wel neer, maar dat is niet in Nederland. En nogmaals, ik vind het ook een beetje een rare discussie. Volgens mij, als er bij je ingebroken wordt, dan schrik je je helemaal de touwtyfus, ja. heb je trauma's aan over en serieus, ik, ik, bij mij moet je een trap op om boven te komen slapen. ik denk als ik iemand die trap af ga schoppen... dat ik dat zo hard mag doen dus En dat is het, dat en dat is het risico waar tegen het nee, had. nee, maar ja. ik mag dat eigenlijk niet. Want hij ja, maar heeft mij niet eens geschopt. dat aan de dood van een inbreed. Nee, uh, nee, ik, uh, nee, ik zal uh, iets uh, oplichten Ik uh, hoorde uh, uh, die uh, uitspraak uh, uh, van teven. En ik dacht van nou, dit is gewoon een debat in de Kamer of iets. En pas later hoorde ik dat hij het had over een specifieke kwestie. En ik vraag me af hoe hij het gezien heeft. Had hij het gevoel dat hij het over deze specifieke zaak had? Ja, of hij is hem daarvan. Soort... Hij wist daarvan. dat wel. Ja, ja. Nou, maar goed. Ja. Maar ik denk, ik, ik weet niet welke vraag hij kreeg van de journalist. Als de journalist vraagt: Goh meneer, tegen hoe maar het zit was het naar eigenlijk. Naar aanleiding van deze zaken. Nee, ja. dat was duidelijk. Het was naar aanleiding van deze zaken. Toen heeft hij gezegd: Het inbrekersvak heeft een risico. Ja, dat is toch ook zo. Ja, ja dat is toch niet de dood. Kom op, zeg het. gaat ja, om dat, spullen. Ja, maar risico zegt toch ook niet dat je. Nee, dat, ik ben dat niet met je eens. Want heel veel mensen zijn, denk ik, bang. Hoe vaak lopen inbraken ook niet andersom verkeerd af? En ik denk dat de meeste mensen bang zijn voor het risico dat ze iets overkomt in de spullen, veel minder. Maar Chris, jij vindt pertinent wat hij hier gezegd heeft, gaat te ver. Dit hoor je niet te zeggen als staatssecretaris. Nee, ik vind dat hij eerst moet wachten tot duidelijk is wat er is gebeurd. Oké, maar stel dat dat al gebeurd is, hè? Dan, dat is dan, dan, ga, dan, dan ja. leg je dus direct de lijn tussen wat hij gezegd heeft en die zaak. En ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat hij die zaak heeft gezegd. Ja, dat is gebeurd. Maar ja, ik kan me voorstellen dat er een risico zit aan het feit... als je bij iemand gaat inbreken. Ja. Ik, zie andere, ik zie dat als twee verschillende dingen. Hij vergoedelijk daarmee niet dat feit dat hij iemand doodgeslagen is. Even, even nog een ander punt uh, van deze zaak. Bij Paul Wittemans zat die oud-inbreker die je net hoorde. En die zei, uh, weer iets anders, die uitspraken van Teven maken het erger. Want inbrekers denken nu, ja shit, ik moet me dus beter bewapenen. Ja, oké, okay, dat mensen is dus waar we gaan het net over hebben. ja, ja. ja, nee, ja, nou dat ja Ik even... heb een tijdje geleden met de landelijk overvalcoördinator gesproken. Dat verhaal is op de voorpagina van het AD gekomen. Daar heeft Teven ook uitermate raar op gereageerd... door deze man weg te zetten als een woordvoerdertje. Ik vind dat tekenend voor de politiek tegenwoordig. De landelijk overvalcoördinator is dé man op dit gebied. Die Want heeft hij alle hij cijfers. Die man zei, in de meeste gevallen waar de bewoners weerstand plegen... raken ze gewond. Ik meen zelfs in 70% van de gevallen. Zijn advies was ook vluchten. Nou ja, ik denk dat dat een heel goed advies is. En zet zetten waarom... tegen hem weg als woordvoerdertje. Daar moet je niet naar luisteren. Ja, Teven zei, het is een woordvoerdertje. Mensen mogen zich verdedigen. Dat is de discussie ook helemaal niet. Mensen mogen zich verdedigen. Je hebt zelfs het wetboek aan je hand. Sterker nog, er is no nooit iemand veroordeeld... Nee. voor het uit zijn huis slaan van een inbreker. Dus dat, dat is wat mij betreft een non-discussie. Ja. Het mag en de wet dek je. Punt. Um, dan wil ik nog even naar een persoonlijk punt. Chris, ik begrijp dat jij al drie keer een inbreker juist hebt gehad. Ik ben drie keer slachtoffer geworden van een inbraak. Heb je waarbij, mee tegengekomen ook? Waarbij één keer de inbreker in het bovenlicht uh, hing met een uh, schroevendraaier. Uh, ik, ik moet zeggen, mijn vriendin die schreeuwde heel hard waardoor die snel weg was. Dus ik moet ook zeggen, ik weet ook niet wat ik had gedaan als die uh, echt in de keuken had gestaan, maar... Angstig, Maar ik moet zeggen, al die verhalen over uh, stress en trauma... ik vind het nog wel wat meevallen. Het blijven toch spullen. Ik denk, dat, ik denk ook dat het overgrote deel van de mensen... gewoon op, probeert op de slaapkamer, als er geen kinderen beneden liggen... of wat dan ook, op de slaapkamer, deur dicht, stommelen, lawaai maken. Wat mijn moeder vroeger zei, vijf keer de playdoor trekken ze... en laten horen dat je daar bent. Licht aan en lawaai maken. En ik zou een, de inbrekers willen adviseren... als je dan toch gaat inbreken, doe het dan als mensen niet, niet thuis zijn. Heel simpel. Maar weet je wat nog veel beter zou zijn voor dit soort situaties? Dat is dat we met 112 kunnen sms'en. Ja, kan, waarom kan dat ja. niet? Ja. Dat heb ik heel vaak al bedacht. Want in mijn bed durf ik niet te bellen, maar dan zou ik wel durven sms'en ja, er zit een heel technisch verhaal achter. Ik heb, daar, oh. ik heb dat een beetje uit laten zoeken. Ook. Daar kan ik niet veel over zeggen. Maar ik waarom hoop vooral. Uh, <laughs> omdat het onder mijn geheimhoudingsplicht valt, als ik voor een uh, opdrachtgever werk, onder je brief. Dat horen alleen wij hier. Nou ja, kijk, er zitten gewoon heel veel technische belemmeringen in iedere organisatie om te doen en laten wat je wel of niet wilt. Maar dit zou nou echt iets zijn wat volgens mij met weinig investering kan. Want kijk, dat is mijn angst. Ik zou één en twee niet durven bellen. Ik heb niet zo'n groot huis. Dus ja. dan loopt er iemand rond en eigenlijk wil je gewoon een beetje maar jij, pakken wat je jij, pakken jij bent hier kennelijk mee bezig. Is dit iets wat we in de toekomst wel kunnen verwachten? Wat, dat wat het mij kan? betreft zeker. Ja, dat maar ik ga er maar, niet over. Nee. Maar ik, ik nee, ben me wel er hard voor hard aan het maken. Twitter en help. Ja, nou ja, precies, per sms. En misschien ook wel dat je dat uit moet gaan breiden. Want eh, nu is het bijvoorbeeld zo dat voor slechthorenden het heel lastig is om 1 en 2 te bellen. Ja. Dat zou je ook een oplossing ja. voor zijn. Had de NOS nog een reportage over laatst. Maar dit is voor heel veel situaties een oplossing. Goed. Danny die uh, zorgt ervoor dat het er, <laughs> er gaat komen. Hij Wellicht. vertelt zo in de, in de break hoe het zit. Ja. <hums> We dus. praten zo meteen verder met iedereen hier aan tafel. Uh, over, Natuurlijk over de rellen in Haren. Maar eerst het nieuws met Freddy van Tijmen.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 Nu de nieuwste Sony e-reader cadeau bij NRC. Lees nu NRC Handelsblad of NRC Next al vanaf 19,95 per maand... en u krijgt de e-reader helemaal gratis. Ga snel naar nrc.nl slash Sony. Er was eens een prinses die arme mensen wilde helpen met kleine leningen. Prinses Maxima reisde de hele wereld over... om microkrediet onder de aandacht te brengen. En het werd een groot succes. Maar dan neemt het verhaal, zo gaat dat in sprookjes, een duistere wending. Weet u hoe het afloopt?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 Ook iDrain, douchegoten en Alprocon Aluminium zijn aangesloten op BouwConnect. Bouw mee! Dit is Radio 1.